Straks meer, maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert Kuik met het NOS journaal. In Voorschoten is bij een brand in een verzorgingsflet waarschijnlijk een dode gevallen. Het vuur ontstond vanochtend door nog onbekende oorzaak op de zesde verdieping. Het staat vast dat een bewoonster van de flat is overleden. Maar de politie weet niet zeker of dat door de brand komt. Er wordt sectie verricht om zekerheid te krijgen over de doodsoorzaak. Vakantiegangers moeten dit weekende rekening houden met grote drukte, zowel op Schiphol als op de wegen naar het zuiden is het een van de drukste weekenden van het jaar. Schiphol krijgt ongeveer 475.000 passagiers te verwerken, ruim 20.000 meer dan in het drukste weekeinde van vorig jaar. De AWB verwacht dat er een miljoen mensen op weg gaan, van wie de helft naar het buitenland. In Iran zijn 40 mensen opgepakt voor de aanslag bij een moskee, eergisteren in de stad Zaidan, Waar ze precies van verdacht worden is onduidelijk. Volgens de politie probeerden ze na de aanslag onrust te veroorzaken. Bij de zelfmoordaanslag kwamen 27 mensen om het leven, onder wie leden van de Iraanse elite troepen. De soenitische extremistische organisatie Jundala zegt erachter te zitten. De aanslag was bedoeld als vergelding voor de executie van de leider van de organisatie eerder dit jaar. Jundala zegt te strijden voor de belangen van de soenitische meerderheid in een regio in het zuidoosten van Iran. De problemen tussen Nederland en Venezuela zijn uit de wereld. Minister Verhaag heeft dat gezegd na een ontmoeting in Caracas met zijn Venezolaanse collega. De betrekkingen waren bekoeld door beschuldigingen van president Chavez dat vanaf de Antillen Amerikaanse spionagevliegtuigen vertrekken. Deze week kwam daar de beschuldiging bij dat een Nederlandse helikopter het Venezolaanse luchtruim heeft geschonden. Verhaag gezegd hebben afgesproken dat Venezuela geen ongefundeerde beschuldigingen meer zal doen. Experts van beide landen overleggen binnenkort om verdere misverstanden te voorkomen. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en buien, plaatselijk ook onweer. De zuidwestenwind neemt toe naar matig aan zee vrij krachtig. Het wordt 19 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk droger. Dit was het Erasmusjournaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. Zee. zee, Zandvoort, zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Nou, daar zijn we weer gewoon in de en dit tweede is uur. is Goedemorgen Zandvoort. Ja, vanuit de studio. Ja, ja. En wat lekker is er toch. We dat zitten, je alles mag, hè? Je we, mag we gewoon zitten, een sigaretje zitten, roken. Zitten, en, uh... lekker in de studio. <laughs> kopje koffie erbij. Lekker binnen. Ja, en een sigaretje erbij. Dat, het is echt geweldig. Maar Hotel Hoogland mis ik wel, hoor. Ja? Ja, ik mis het wel. Het is altijd gezellig. Een hoop mensen om ons heen. Veel koffieschenkers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 Uh, Jaap, de uh, redactie is uh, verantwoordelijk. Dat uh, is uh, Yvonne. Is Yvonne. Uh, techniek doe ik nu vandaag even zelf. Maar normaal gesproken zou dat Roy Halleman uh, geweest moeten zijn. Maar ja, zit Roy zit, zit, zit, zit nu achter mij. Dus uh, die en kijkt Don even de Gribbe, toe. de die zou voor de koffie zorgen. Hoeft hij ook niet meer te doen vandaag. Hoeft ook niet te doen vandaag. Die dus heeft het die is lekker, uh, lekker rustig. Maar wat maar gaan we nog doen? We hebben een programmaatje nog. Ja, wat ja. hebben we nog? In de tweede uur.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 Oh, ja? Er komt een feestje, Summer Celebration Party, naakt naakt dansen op het strand. Althans, ik, dat zou kunnen. Ik weet het dus echt niet. Ik ben ook heel nieuwsgierig, uit, uit, maar hoe zal ja, dat, uh, dat gaan? Dat, uh, nou, daar dat... gaan we het dus over praten. Maar eerst praten we met uh, Gert Tonen, wethouder, financiën. Dus uh, voordat we dat gaan doen, gaan we eerst, eerst muziek, nog even muziek. Want dan heeft Gert nog alle tijd om even lekker rustig te gaan zitten. Dus uh, we doen we met Kenny Dulf. sax Agogo, go, go moet ik eigenlijk zeggen, van uh, Kenny Dulper. De vader komt hier optreden Ja. Uh, Jazz Behind the Beats. En dat moet Gert natuurlijk ook wel wat zeggen, want uh, ooit was hij uh, betrokken bij Jazz Behind the Beats... ...maar tegenwoordig heeft hij de pet van wethouder uh, uh, op en dat doet hij nu al uh, meer dan vier jaar. Goedemorgen uh, Gert. Ja, goedemorgen, uh, 4,5 nu hè. Ja, ja 4.5 jaar, dat schiet uh, op Gert. Maar als ik, als ik net zo lang wethouder uh, moet zijn als ik jazzfestivals heb georganiseerd... Dan moet ik nog een tijdje door. <laughs> wat heb ik dit jaar gedaan? Ah, we moeten eh, volgens de donnennorm moeten we tot 67 doorwerken. Dus eh, no nou, problem. dat denk je ik heb, niet. Je hebt nog even de tijd, de tijd. Hè. Gert. Goedemorgen. Eh, Goedemorgen. Gert, een vraagje meteen even op de man af. De verenigingen, stichtingen, organisaties, noem het maar op. In Zonvoort hebben de afgelopen maand bijna allemaal een brief ontvangen met een aankondiging.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 Daarin eh, werd gezegd: nou, hou rekening met een, een stijgingspercentage van de uitkering uit het gemeentefonds van 0. En dan noemen we dat nom nominaal nul, dus betekent ook geen prijsindexcijfer wordt er toegekend. Nou, wij hebben ongeveer 40 miljoen uit, uh, uit het gemeentefonds. Als het inflatiecijfer 2% is, dan zouden we dus eigenlijk 280.000 euro daarbij moeten krijgen. En die krijgen we niet.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 Ook zij fors gaan bezuinigen op, wat zij dan ook noemen, niet hun kerntaken. Ik heb bijvoorbeeld van Sascha Baggeman te horen gekregen, twee weken geleden, dat uh, de bijdrage die ze leveren aan cultuureducatie. Uh, en daar, daar, daar hebben ze nog een enorme reserve, de provincie. Uh, ja, maar toch gaat die cultuureducatie, die, uh, die uh, wordt uh, afgebouwd. En dat uh, wordt uh, gemeente en uh, kosten gemeente en eventueel kosten van de instanties die... Uh, die allerlei dingen voor ons verzorgen, zoals de, de, de, de, de kunst- en cultuurproeverijen... die georganiseerd worden door de heel Hart, dat was vroeger de creator. Die op de scholen, ballet, toestanden, noem maar op alles, klassieke muziek... en de hele tijd maar op. Nou, dan gaat De provincie gaat dat afbouwen. Dat betekent dus dat wij daar zelf een extra bijdrage aan moeten gaan leveren. Ik heb daar met de scholen ook al over gesproken trouwens...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 Het Rijk houdt overigens mee dat wij 3,4 miljoen uh, aan uh, onroerend zaakbelasting ontvangen. Dan, ze doen daar een uitname uit het gemeentefonds. Hè, dat, dus ja. dan, dat doen ze landelijk. Uh -huh. Maar dat vertaalt zich dan op ons niveau, dat heet microniveau. Uh, dat zij zeggen van nou, ze antwoord kan 3,4 miljoen onze uh, ongeroende zaakbelasting innen. En dat wij hier... innen maar 2,8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 En welke kans precies oprollen, weet ik natuurlijk nog niet. Ja. Nog één vraag heb ik nog uh, Vorige week uh, werd die gesteld uh, in, in, uh, toen, toen Belinda Geurlzon uh, van de VVD uh, bij ons aan de microfoon uh, was. Uh, toen werd de vraag gesteld, moeten wij ons zorgen gaan maken om uh, niet te, te komen als artikel 12 gemeente? En artikel 12 is een soort curatele. Ja, nou, Nee? Nee?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 Dank voor je komst, Gert. Gert? Adidas, laat me slapen van Agda en de Munich. <lacht> ja. Ja. ja, die verenigingen voorlopig nog even doen. Ja. Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet...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 Dan gaan we even naar Mona Mona, Mona. Nou, de Mola. microfoon gaat even daar. Goedemorgen, het ja, want je zit middencentrum, ja. een aanlocatie. Ja, nou, nou, helemaal goed. We hebben het opgeknapt. Dat kan iedereen zien natuurlijk. Ja. En uh, het is een, echt een mooi visitekaartje voor Zandvoort geworden, vinden wij. Ja. En de aanloop is, uh, ja, met heel mooi weer is het natuurlijk rustig. Mensen gaan liever naar het strand. Maar je ziet daarna toch wel dat het binnendruppelt. En zo, uh, als je ziet in het weekend wat we aan bezoek hebben, is het uh, heel leuk.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 Dus het is niet alleen maar dat ze met hun spulletjes verkopen, maar ze zijn ook aan het werk daar. Dus Wanneer we... is het? Het is 15 augustus. En ja. we gaan ook een keer een andere datum uh, beginnen. Om twee uur tot negen uur avonds. Oké. Okay. En iedereen die kan daar langskomen en kopen en kijken en gezellig. Ja, we hebben ook een aantal kramen met bi biologische producten. Dat is er ook bij. Is dat ook kunst?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 Ja, ik zelf sta er, maar Maaienburg, Hilly Jansen. Nou ja, ook bekend, natuurlijk, heel erg in Zandvoort. Ik hoor alleen maar bekende namen. Ja, en Ton Timmermans. En, ja, uh, mijn goede vriend. Je goede vriend. Ja. We hebben Loes en Erik en Nelleke en Marijke. Ja, het zijn allemaal bekenden natuurlijk Precies. van wie zich geïnteresseerd is in BKZ. Belangrijk kennissen. is dat het mooi weer is en dat ja, gezellig is. Ja, heel belangrijk. En uh, er is ook nog wat spirituele activiteit. Onder dat is iets trago. voor Jaap Koper. Jaap, Jaap Koper, Koper. oké, okay, die is ja. van harte ben ik, uitgenodigd. Ben ik spiritueel dan? Ik, ja. ik heb volgens mij een heilig areoel uh, boven mijn hoofd hangen, maar goed. Nou, uh... je kan de tarotkaarten erop <laughs> trekken en je kan je heerlijk laten masseren in zo'n stoel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 Ja, ik weet nog iemand niet dat u geopend heeft, geloof ik. Ja. Met die koffers. Dat klopt, ja. ja. Maar dat is al niet een tijd geleden. Ja. ja, maar die was onbekend, die was ingepakt. We hebben nooit zijn we erachter gekomen wie nee. dat geweest was. Nee. Nou, dat moet ook zo blijven. Ja, en misschien dat hij dit jaar ook weer uh, langs de vloedlijn kan staan met pa een lichtje. Paarsbeeld returns, maar dan in de vorm van een koffer. Ja, ik vind het wel leuk ja, bedacht ja, eerlijk ja, gezegd. Ja. Of uh, als schemelamp. Ja, ja, zou ook ja, een, we, een mooie oh, zijn. Ja, we gaan we hem benaderen als hem schemelamp. Ik, ik denk dat wij als presentatoren duo ook aardig creatief zijn met onze ideeën, heb ik ja, zo ja, nee, ja. het idee. Het, ja. best passen. het um, wordt nu heel warm hier, geloof ik. Daarom staat de airco ook aan. Jongens, we gaan eventjes serieus...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 Ready to fly But I'm alright I don't need a cigarette Cause I feel like flying Whoa Damn right I feel like flying I got a road on my head And I feel like flying Yeah.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 We naar de renningspost. Raccoon morgen... was dat. Ja, ja, ja Pieter, we zitten alweer in de uitzending ja. Ja. <laughs> en, en, Je en, zit... ja, en Jaap, en ik zit hier gezellig te praten uh, met Nicolette Roelsema en met Let Voorhoeven. Ja. Want zij gaan een feestje organiseren. Ja, ik heb de Flyer heb ik gezien. Zissling Zonnig zomerstrandfeest op zaterdag 7 juli, dat is volgende week. Volgende week zaterdag. Ja. En, nee, uh, dat is vanavond. Dat is vanavond. Ik zit helemaal. Even vanavond, hoe laat begint dat?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 Ja, ja, buiten, ja. op het strand, aan de zee, en met de elementen. En nogmaals de vraag, gekleed. Gekleed, absoluut. En dat op het Naakstrand. Ja, Johner, stukje, katoen <laughs> stukje katoen verplicht. Stukje katoen ja Oké, okay, dan hebben we de workshop gehad. Daar ja. gaan we over. En dan gaan we onderdeel. heerlijk dansen met uh, DJ Karim. Dat is een super DJ die uh, mensen echt uh, helemaal mee kan nemen. In een, uh, ik noem het maar, een extatische sfeer. Um, en dan gaan we dansen tot ja. in de late uurtjes. Die Karim, Rijnist, of, nee, Karim Rahayani, ja. dat is een eentje uit de school van Conny Lodewijk. Hier uit Zandvoort, dat weet ik toevallig. En daarom ja, hij, hij zo woont goed. inderdaad in Hij Zandvoort. heeft gewoond hier maar... in Zandvoort. Hij woont weer in Zandvoort. Hij woont weer in Zandvoort. Dat wist ik niet, maar hij uh, is zeer bekend en hij is in staat om dat uh, te doen, dat weet ja, ik. Ja, hij geeft, uh, hij dj't uh, inmiddels op hele grote evenementen ja. in Engeland en Marokko en... Uh,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 Ch chillen is relaxen. Uh, chillen houd, rustig aan, niet te Het is vakantie, het zoiets. We het over chillen hebben. Ik ben ja. een oude man, ik snap dat niet meer. Wat ja. is chillen? Chillen is uh, in balans leven, relaxen. Uh, ja, waarom het zeggen we dat dan niet? Ja, dat kunnen we ook zeggen.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 Als het goed is, heb jij denk ik nog een klein waslijstje wat daar nog ligt. Aan, uh, uh, er zijn zoveel evenementen die dit allemaal gaan spelen. Hmm. Het is niet allemaal te noemen, zoveel het is. Kijk de Zon van krant na, daar staan al die evenementen in. Ik heb hem, nu bij me. Dus, nou, uh, dan dus dan uh, laat, ik, uh, laat ik er dan eventjes uh, erbij pakken wat, uh, wat we dan uh, inderdaad gaan doen. Nou, zo is er dus morgen. Het Jazz Café bij Spoor 5 bij Café Alex. 9 uur begint dat. En... De dames zijn inmiddels al wel vertrokken. Maar bij Galerie de Bushalte uh, is er een expositie De Zee. Gratis entree. Uh, vandaag en morgen uh, is dat uh, tussen 1 en 5. Dus dan uh, kunnen we sowieso uh, terecht. En dan zie ik hier iets staan, uh, maar daar weet ik er niks van. Uh, dat is uh, CFM nee, 20 dat, jaar live. Dat, dat, dat, was dat was een oorspronkelijk idee. Dat was een oorspronkelijk idee. Een glazen huis, maar dat gaat dus niet door. Gaat dat niet door?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 Asking for a promise you couldn't keep. Cause back when you were hollow inside, try to puff yourself up with your own foolish pride. Now you're happily married, you got a wife and kids of your own. But sometimes in the closet at night, you can hear them rattling bones. It's a spooky equation, but check yourself, Jack. You're in a great unknown. Het ritme van ZFM.